De gemeente Tilburg moet voor de rechter komen vanwege een dodelijk ongeluk in Zwembad Reeshof. En in 2011 kwam een baby om het leven toen twee geluidsboksen op haar vielen. Het Openbaar Ministerie verwijt de gemeente en twee ambtenaren dat ze te weinig hebben gedaan om het ongeval te voorkomen. Het was bekend dat de luidsprekers niet goed vast zaten aan het plafond. De wachtgeldregeling voor politici moet verder worden versoberd. Minister Plasterk is het eens met dat idee van VVD en PvdA.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 Ja, goedenacht en welkom terug bij Nog een uur poëzie in het Huis van de Maan. Um, wij hebben te gast, en daar zijn wij blij mee. Henk Ester, die met zijn debuutalbum Bijgeluiden uh, afgelopen week... de prestigieuze C. Buddingprijs won voor het beste Nederlandse poëziedebuut. En hij maakte dat debuut op 60-jarige leeftijd. Um, u bent ook aan de beurt dit uur. U kunt ons bellen op 0800-1121, dat is een gratis nummer. Of u kunt ons mailen, kazaluna.nzv.nl. Uh, misschien bent u ook wel een debutant van 60. Um, en wilt u voordragen uit eigen werk? Dat zou zomaar eens kunnen vanavond. Maar u mag ook um, uw poëtische helden voordragen. Uh, dichters die u bewondert. U kunt ook een vraag stellen, in Henk Esther, dat kan allemaal. En ondertussen... Henk Esther, zit jij hier nog uh, bij ons uh, aan het haardvuur? Um, je gaf al aan uh, in het uur hiervoor... Um, dat je niet thuis kan schrijven achter je bureautje... in een pijpela computer neerzetten en klaar. Dat lukt niet. Dat lukt niet, nee. Um, je loopt door duinen, zit bij het conservatorium, gaat naar de Maasvlakte... en... Je staat, elke, of je staat dan om kwart over vijf ochtends op... en voordat je naar je werk bij de uitgever gaat... ga je één keer per week zitten in het koerhuis. Nee, ik zit tafel. drie keer in de week ochtends vroeg in het koerhuis. Oh, drie keer per week zitten ja, je? op maandag, woensdag, donderdag uh, sta ik kwart over vijf op... om om kwart over zeven in het koerhuis te zitten. Dus vanmorgen zat ik om kwart over zeven in het koerhuis. En weten die mensen die daar werken in het koerhuis nu... dat die man die daar altijd zo vroeg aan die tafel zit... nu deze prijs heeft gewonnen? Ja, ja? ja want ze Z zagen het uh, artikel in de Volkskrant. Zijn ze trots? Ja, vooral dat ze zagen dat de, het koerhuis erin stond. Oh, dat wel, ja. <laughs> zo heeft iedereen zijn belang. Ja. Um, laten we snel weer naar de poëzie gaan. Want zelfs in het koerhuis, in die toch niet altijd schilderachtige omgeving... Uh, in, in Scheveningen, valt wat schoons te maken... In dit verblijf aan zee, Geroemd om zijn geluid, de tonen van een vleugel. In dit verblijf, vol lege zalen, en vermaard buffet. In dit huis, hoor, het ruisen van de grond, de golven van een breker. We hadden het um, voor het, het Nieuws en het Hoorspel er ook al over. Je hebt een vorm gevonden... Um... Waar je op een gegeven moment op bent gekomen, waarin je nou ja, een structuur waarin je je werk hebt gegoten. Kan je dat ja. misschien wat toelichten? Ja, dat is uh, om te beginnen niet. Uh, uh, dat, dat, die, die structuur had ik niet toen ik begon te schrijven. Die is echt pas ontstaan na twee, drie cycli. En dan krijg je door. Uh, welke invalshoeken je kiest. En um, eigenlijk heel bepalend is één en vijf. Uh, dat zijn elkaar tegenpolen. Eén is de lyricus die uh, misschien op een wat naïeve manier... naar de werkelijkheid kijkt... maar die werkelijk alle ruimte van de wereld krijgt... en alles mag doen wat hij wil. Hij mag zingen over uh, zo naïef als het maar kan. In ieder geval krijgt hij de ruimte. Ik voel me daar heel erg prettig bij... Uh, ik, ik begin meestal met een nieuwe cyclus toch met één. Dat, dat ja, ik weet niet. Ik, ik voel me daar heel vrij in en alles mag. Want elke cyclus heeft vijf delen? Hè? Ja, ja, ja. Dat in deze bundel twee uh, niet. Die zou je in elkaar kunnen schuiven. Um, maar goed, dat dat, dat... dat komt nog. Dat komt nog, want daar, daar heb ik nog wel ideeën over. Omdat ook uh, deze bundel bestaat uit 19-cycli... en ik ben nu met de 25 ste bezig. En dat gaat misschien nog wel heel erg lang door. Nog even terug, terug naar deze bundel ja. die, die nu uh, uh, gelauwerd is. Ja. Uh, elke cyclus heeft vijf delen. Ja. En daar, per onderdeel, per gedicht binnen zo'n cyclus... Uh, uh, en zo'n cyclus heeft een overkoepelend thema. Heeft bekijk je de werkelijkheid elke keer vanuit een eigenlijk een ander persoon, bijna een ja. soort ander beroep ja. zou je kunnen zeggen? Ja. Ja, kijk, één is dus die lyricus uh, die zich laat overmannen door die werkelijkheid. En die, die gaat zijn gang. Vijf is de tegenpool. Dat is degene die veel meer uh, de idee van de werkelijkheid uh, heeft. En je zou kunnen zeggen dat is de theoreticus. Of, de wetenschapper. Of de wetenschapper kan dat zijn. Of uh, het, het kan een, een bepaalde cultuur zijn. Of, of een, een, een instituut. Uh, en wie maar, zit er daartussen? Daartussen uh, zitten nog drie uh, figuren, zou je kunnen zeggen. Het, uh, twee is de beeldende kunst, dat is het kijken. Vier is de, de musicus of de componist, ja. dat is het luisteren, dat is het kijken en luisteren. En dan eigenlijk de mooiste en ook de moeilijkste is de drie. Uh, drie vind ik verreweg het moeilijkste om te schrijven... maar vind ik ook het mooiste om te schrijven... omdat het me enorm uh, uh, beetpakt. Drie zou je kunnen formuleren als... Het, het, het, misschien wel het zuivere geduld. Het, het zit tussen die lyricus in. Dus hij, gaat niet, uh, hij laat zich niet helemaal gaan. Maar het is ook nog zeker niet die theoreticus... met dat uh, vast online de idee. De drie is... Ik, ik noem het, uh, sinds kort noem ik het het wachten van Witten. Edward Witten is de grote wiskundige op, uh, in Princeton... waar uh, Robert Dijkgraaf nu directeur van geworden is. Dat weten veel mensen, dus daarom kan ik het noemen. En Edward Witten is, is een, een snaartheoreticus, een, een wiskundige... die daar dan zit op zijn kamer uh, en, en die zit vaak maar gewoon te wachten. En dan zegt hij van, ja, eigenlijk weet ik de oplossing... van dit wiskundige vraagstuk al wel, maar het moet maar nog even te binnen schieten. De zuivere wetenschap eigenlijk. Het, het, het, het... is de denker misschien. Ja, de denker is het maar. Is de filosoof? Of dat ook voor niet. Nou, kijk, zoals Witten is, uh, is als, als, als, als wiskundige, misschien niet die filosoof... het zit er allemaal tussenin. Dat is het mooie toch wel. Het is, ik, ik noem het dan maar het zuiver geduld. Geduld. Ja. Het, uh, dus, we, dus eigenlijk, uh, om het toch nog even uh, overzichtelijk te krijgen... we hebben een, de Lyricus, een soort, ja. soort die vrijuit zingt... Ja. Dan hebben we de waarnemer, de beeldend kunstenaar, ja. de, het geduld. Het geduld. Een soort denker misschien. Ja. De, mu de muzikant en de wetenschapper. Ja, die en, maar zijn, dat, zijn dat jouw vijf persoonlijkheidstoornissen die we hier op een <laughs> rij hebben, of niet? Het... Nee, maar is, is, kijk jij... Nee, maar flauw, ik, maar kijk, ik kijk herken je... het heel goed, ja. alle vijf. Zeker. Ik herken dat heel goed. Mag ik je nog, mag ik je nog vragen om, om de lyricus, de, de, de, de vrije man, uh, aan het woord te laten... en, en weer op zo'n plek waar jij... Um, een van die plekken waar jij geluiden hoort en je laat inspireren. De Mariaplaats in Utrecht, pagina 74. Ars Poetica. In de luiten van flarden, violen en raamsopranen. Schuin tegenover handgevormd beton, net voorbij de hoek. Over water. Aan de voet van verborgen rituelen verknipte scharen en darmen in quasi bakkeliet. Onder de rook van een retor in chemie die land ruikt, zoals dichters woorden. Daar waar een zandstrijker het schuim van water leest in strenge regels. En het zout van de zijnspreker zingt schrijf, steenlezer, schrijf de vleugelslag van zwanen. Precies daar bestaat de kans dat ik een steen te spreken krijg. Henk Esther, um, je bent op je zestigste gedebuteerd en prijswinnend. Publiek figuur geworden. En dan krijg je ook met uh, niet alleen bijgeluiden te maken zoals je bundel heet... maar ook met bijverschijnselen, namelijk fanmail. Ik ga even de, een mail citeren van Bertus... En Bertus heeft zijn mail ook enigszins poëtisch opgeschreven. Ik reed net uit mijn late dienst naar huis, zoals zo vaak naar Casa Luna luisterend. Een dichtbundel, soit, Een onderhoudende verteller, de zee. Ben in een stadje aan de zee geboren, begonnen als visserman... nu dagelijks verkerend in de absolute echtheid van de petrochemie. De grondtoon van de zee na een storm deed het. Dit wordt de eerste dichtbundel die ik na mijn middelbare schooltijd koop. Hartelijke groet, Bertus. Dat krijg je dan, uh, Henk. Hartelijk Vindwil. dank, dat is mooi. Um, we gaan eens even kijken uh, naar alle poëten die aan de telefoon... of luisteren naar de poëten aan de telefoon. Goeienacht, haar. Ja, goeienacht. Roy met Har uit Amsterdam. Hi, Har uit Amsterdam. Um, ben je ook uh, dichter in Wording? Of, in wo uh, of, of ben jij ook poëtisch in de weer, moet ik zeggen? Ja, al jaren eigenlijk. Ja, maar, maar, ja in Wording uh, klinkt zo... Uh... Maar het is wel hoopgevend nu, toch? Dat je op elke leeftijd nog, nog grote prijzen binnen kan slepen. Uh, ja, ja, het sterkt me wel. Ik bedoel, de, de, de, de lieve meneer Henk Hester is net zo oud als ik ben. Ah. Dus er is nog hoop. Of zo, maar het gaat me daar helemaal niet om. Nee. Ik vind het is gewoon leuk om wat ik geschreven heb aan een groot publiek te laten horen. En uh, of het nou gedrukt staat of dat ik het nou voor de radio doe, het maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Ik zou zeggen, haar barst los oké. Okay. Uh, het gedicht heet De uh, Laatste Zondag in Cuba. Laatste Zon-dag st in Cuba. Okay. Wachtend op de Aeroflotvogel op vliegveld José Martí, vliegen er al talloze gedachten en beelden door mijn hoofd. Zonder in te checken ben ik al hoog in de lucht. Van al die zondagen zijn veel van mijn problemen verdampt. Op één na. De heimwee wordt steeds sterker. Want Cubaanse gezichten beginnen sprekend op mijn gemiste vriendinnen en vrienden te lijken. Of ze in kwakend koor met de Cubaanse kerk uitzingen, richting Kikkeland. Wat er ook voor crisisfeer heerst in het lage land voor bange, lange mensen... die Cubaanse hittegolf nemen ze me nooit meer af. Overleveringsstrijd hier heeft me niet alleen de eeuwige jeugd voor thuis gegeven... maar ook creatieve innerlijke rijkdom voor jaren. Vliegend vlug laat ik de 60 jaren achter me. En straks land ik met een noodvaart in een high speed 4G internet. De Koning te Rijkland. De Oranje Zon krijgt, wel zes uur, krijgt er wel 6 uur eerder. Maar de kracht blijft in de Caribische staart. Ik wacht op de volgende vlucht naar de zon met een noodvaart. Dankjewel, haar. Oké. Okay. Dat zijn toch Cubaanse sferen die hier binnenkomen in. Uh... In Holland. Ik ben er en... drie maanden geweest. Ja, is, is het je gelukt om uh, wat, je, wat je eigenlijk schrijft... dat je die de Cubaanse sfeer hebt kunnen vasthouden... hier in het land van de lange, angstige mens? Uh, ja, nou ik probeer eigenlijk niet te landen eigenlijk... de hele tijd een beetje uh, terug te denken aan uh, die tijd dat ik er ben geweest. Ik ben ja. er van januari tot eind april geweest. En ik heb er foto's gemaakt. En uh, ik was er ook 25 jaar geleden geweest. En ik, was, ik wou het verschil dus gewoon niet zien... En, ik heb er een uh, positie over gemaakt. Dus nu, uh, en ook dit gedicht onder andere erover geschreven. Okay. En, en doe ja. je dat vaker, gedichten maken? Uh, ja, heel regelmatig. En ik schrijf ook voor, de, voor een krant waarvan ik zelf de naam heb bedacht... De Zolmaat in Amsterdam. Oh. Dat was vroeger de Maatjeskrant. En daar schrijf ik Columns voor en ook gedichten. En ik kom t, uh, van de week komt die uit naar het begin van de zomer. En, uh, en uh, heb jij wat... wat... We hadden, ik had het hier voor met Henk over dat... Um... En hij gaf aan het schrijven zelf, dat is het mooiste. Dat is, ja. dat is waar het om gaat. Of het wel of niet gepubliceerd wordt, ja. is leuk. Maar het werken zelf, dat is de grootste loopje. Heb jij dat ook? Ja, en gewoon met woorden bezig zijn. Gewoon de, de, ja, woorden in een bepaald verband neerzetten. Ja. Een bepaalde bedoeling eraan geven. En spelen met woorden. En ja, gewoon net als een klein kind leert bouwen met, met blokjes. je, speel je gewoon verder met woorden. En dat ga je hele leven doen. En dat vind ik gewoon heel leuk om daar... En als mensen de, de, de boodschap of zo... Of hetgeen wat je bedoeld hebt... Uh, uh, nou ja, dat het overkomt... Uh, dan, dan, dan ben ik heel gelukkig. Nou, dan kan je gelukkig zijn... Want de, de Cubaanse boodschap is uh, geland hier in Casaluna. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Ja, bedankt. Veel hoi, hoi, hoi. Hoi. succes. Hoi. Dankjewel. Um, we gaan meteen door met Margriet. Goedenacht, Margriet. Ja, avond. Hoi. Goedenacht. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van de geweldige prachtige gedichten. Ik, ik heb ook op mijn zestigste ongeveer een uh, bundeltje gedichten uitgegeven. Maar eigenlijk denk ik dan van... Uh, na deze indrukwekkende gezicht, gedichten is het eigenlijk alleen een kwestie van luisteren en zwijgen. Alleen wil ik voor de dichter en misschien is dat een beetje... Ik, ik zou dat metaforisch willen zien voor deze dichter die wij dus nu horen. En dat is een haiku. Ik weet niet of hij ook zich bezighoudt met haikus... Maar ik zal er eentje voorlezen en dan, dan, dat is het enige wat ik wilde zeggen. En dat is eigenlijk omdat ik het gevoel heb dat dat op deze dichter ook slaat. En dat is dus de volgende. Het ruisende graan zingt het lied van de korrel in goede aarde. En... Voor mij is dus deze dichter het ruisend graan. En die zingt een lied van de korrel in goede aarde. Ik, ik zit naast een uh, breed glimlachende Henk Esther, Margriet. Ja, ik, ik hoop dat er nog meer van hem komt. Maar ik ga uh, zo gauw ik in de gelegenheid ben de bundel halen. Bijgeluiden. Ik ben er echt ongelooflijk van onder de indruk. Hartstikke goed. Zo mooi. Dank je wel. Um, dan, we, dan ga ik Henk vragen om nog een gedicht voor te lezen. Vind je dat een goed idee, Margriet? Ja, prima. Oké, okay, dank je wel, ja. hè? Ja, oké. Okay. En een goede nacht. Dag. gaan, graan, uh, Henk. Ik ben ja. je opeens. Ja. Dat is niet niks. Um, eens even kijken. Um, ik wil nog naar zo'n plek um, uh, waar jij... Dit keer niet waar je schrijft, maar je woont in Utrecht. ja. Um, pagina 43. Een klein kort werk waar toch wel weer sferen uitspreken. A2. S'avonds, hoog aan de rand van de stad, is alles goed te zien. De weg, het water en het licht. Maar onzichtbaar is het geluid... Het deinen van motoren. Hier, ver van zee. Op een balkon. Heb je altijd... Uh, uh, realiteit en werkelijkheden nodig om tot wat te komen? Of kan je ook vanuit het niets creëren? Ik denk dat ik in de... Nee, ik geloof toch wel dat ik. Die, nee, ik heb die werkelijkheid wel nodig. Ja, het is. Ik begin heel concreet. Uh, alle beelden die bij mij ontstaan zijn heel concreet. Uh, of ik het nu over een honingvogel heb. of over het stoomorgel. Het zijn allemaal dingen die bestaan. Die vogel bestaat in Afrika. Het stoomorgel is een instrument dat bestaat. En uh, die. Die concrete werkelijkheden worden in de loop van het werk wel een beeld. Het stoomorgel wordt een beeld. En een honingvogel wordt ook een beeld. Maar ik ga wel altijd uit van de realiteit. Die eerste betekenislaag zou je kunnen zeggen... kun je vrij letterlijk nemen. Uh, nee, dat, dat is wel zo. Kijk, als ik in Castricum loop, zoals de afgelopen maanden, dan heb je daar uh, broedende uh, aalscholverskolonie. Ja, dat gegrom van die beesten, want dat is het. Het is een enorm kabaal. Maar dat inspireert mij enorm. Maar ik heb daar dus wel die aalscholvers voor nodig. Ja. En die duiken dan letterlijk en figuurlijk op in mijn verzen. Dus het is. Nee, ik sluit in eerste instantie toch altijd aan bij hele concrete dingen. En misschien is het geluid daar nog wel belangrijker in dan beeld. In ja, dat geluid van die aalscholvers is, is fascinerend. Dat is echt. Uh, dat dat is, zijn eigenlijk, ja, het lijken wel blaffende honden eigenlijk. Ja. Het is, het is uh, heel bijzonder. Maar het geluid is, is voor mij. Uh, um, Ongelooflijk. Ik, uh, of ik heb een Glenn Gould bijvoorbeeld, hè? die, die, die grond dan uh, bij zijn muziek of die neur iets bij zijn muziek. Ja, sommige mensen storen zich eraan. Ik vind het fantastisch, ik vind het te zacht. Want dan proberen ze dat via een remastering eruit te halen. Dat vind ik doodzonde. Ik vind, ik vind het heel erg mooi. Uh, dit is, ook dat is een bijgeluid. Hetzelfde geldt voor 78 toerenplaten die je vroeger had. Ik, vond, ik vind dat ruis, uh, die ruis geweldig. Gelukkig, op YouTube kan je dus, uh, dat ook uh, vinden. Oude opnames uh, uh, hebben ze nog behoorlijk veel ruis in laten zitten. Ik geniet daar enorm van. De Glenn Gold die jij mee hebt genomen, zit daar genoeg ruis op? Uh, hij neuriet daar wel, ja. Variaties van Bach. Door een meeneuriende Glengold. Meegebracht door um, mijn gast van vanavond, dichter Henk Esther. Die met zijn bundel bijgeluiden de C. Buddingprijs won. Voor um, het beste Nederlandse uh, debuut in de poëzie. Um, als jij dit hoort en andere bijgeluiden hoewel we dit, met, dit toch wel weinig eerbiedig is om dit bijgeluid te noemen. Nee, nee. Maar dan kan jij je concentreren om te ja, schrijven. Ja, absoluut. Dit, dat, uh, dit zijn niet alleen de bijgeluiden. Glenn Gould... Uh, op YouTube staan allerlei filmpjes... en dan zie je de concentratie van de man. Maar uh, er zijn hele grote documentaires die ik heb op uh, dvd... En, ik bewonder zijn uh, enorme overgave waarmee hij speelt. En uh, natuurlijk in combinatie met de muziek van Bach, want Bach is voor mij uh, is, ja, uh, uh, uh, uh, fenomenaal. En dan in combinatie met uh, Glenn Gould, dan kan ik, zeker, dan kan ik me uh, concentreren. Dat overvalt me gewoon, daar hoef ik geen moeite voor te doen, dat gebeurt. Is dat het hoogste goed, concentratie? Ja. Daar ben ik van overtuigd. Zonder concentratie kun je niet schrijven. Geen poëzie. Ik zou, zou, zou zonder concentratie kan ik niet schrijven. Een, een intense concentratie, uh, dat is een geschenk. Dat, dat, dat, dat... Maar al die ochtenden dat je in het koerhuis zit, om kwart over zeven, ja. voordat je naar je werk gaat. En... Ja. Die tijd vrij maakt ja. voor de poëzie. Ben je ja. dan geconcentreerd? Nee, dat, dat lukt natuurlijk niet elke dag. Dat, dat, dat, maar uh, zit je daar in dat koerhuis tussen, tussen de toeristen en de rammelende kopjes ja. en schoten? Ja. af en toe een oppaste ja. concentratie. Ja. Ja. Ja. ja, aan je vaste taal. Ja, maar het is een grote zaal hoor, de koerzaal. Ja. Uh, of, ja, of juist door de ruis om je heen ja, kan je concentreren. Ja, de, de zaal is groot genoeg om het als een achtergrondruis uh, te zien en te horen. En dat, dat, dat, dat werkt perfect. Dat is heel ja. goed. Ja. En die concentratie ontstaat daar. Ja. ja. Met jouw welbevinden, Henk. Gaan wij even naar Arie, die aan de telefoon hangt. Goeienacht, Arie. Goeienacht. Um, ik, ik wilde zeggen dat ik vind dat Henk uh, schildert met woorden. Hij uh, maakt prachtige gedichten. En uh, ik schilder zelf ook. Ja. Vandaar dat ik ook uh, dit, dit durf te zeggen. Alleen heb ik moeite met lezen. Recht, mijn rechteroog zie ik niet zo goed. Mm -hmm. En in het verleden heb ik wel eens geluisterd naar... Linda Christy Johnson, Muta Baruca en Clark... ...en andere dichters die, die met muziek uh, bezig zijn... ...en gedichten op muziek zetten. En mijn vraag is of hij ook uh, misschien een keer... ...zijn gedichten op, op muziek wil zetten. Mm -hmm. En daarnaast een kleine tip, maar misschien wist hij dat al omdat hij zo'n duidelijke, heldere stem heeft om het op cd te zetten... met name voor mensen met een visuele beperking... dat ook zij kunnen genieten van zijn mooie gedichten. Ja, wat, wat grappig dat je het zegt, Arie, want we krijgen net een beeldje, mailtje binnen. Fantastische, rustige, diepe stem, uh, heeft Henk. Goed gedeclameerd. Het zou ook als gesproken boek uitgegeven moeten worden als het aan mij ligt. Ja, dat moet je aan de arbeiderspers vragen dan. Je hebt toch volgens mij ook weer een aparte uh, luisterboekuitgeverij. Ja. ja, dat zou kunnen. Ik weet, ik ja. weet het niet. Uh, dat, maar de, de wordt, uh, er wordt... Er wordt aan, aan de alle kanten best worden, worden, worden, worden okay. er worden zeker uh, die incidenten genomen. Ja. Ja. Nog één, één keer terug naar jou, Arie. Wat schilder je? Uh, nou ja, google maar op Arie, Rondos, abstract, airbrush, aquarel, alles. Ik heb in Ierland zelfs huizen geschilderd om, om een boterham te verdienen. Ja. Maar uh, meestal toch wel natuur, landschappen, maar, maar ook soms uh, zomaar uit de vrije hand wat, wat abstract. En, en, en dan wordt het ooit iets en anders belandt het weer in de prullenbak. Hm. Maar in tegenstelling tot Henk ben ik niet bepaald een ochtendmens. Dan heb ik nog de bokkenpruik op en kan ik nog geen penseel vasthouden, maar meer een nachtmens. En ik bewonder hem dat hij zo vroeg al in het koerhuis... Uh, inspiratie heeft om zulke mooie gedichten op papier te zetten. Ja, nou, op dit moment is Henk ook nacht. Henk, ga je weer om kwart over vijf opstaan? Nou, dat is iets te veel gevraagd. Slaap je uit tot half zes? <lacht> ja, ja, zoiets. Nou... Ja, geniet ik... er maar even van, hè? <lacht> <Ja. lacht> uh, Arie, uh, ik dank je wel voor uh, jouw uh, telefoontje. En ik wens je een goede nacht en veel uh, mooie schilderkunst. Dank u, eens gelijk. Oké, okay, dag. U kunt, u kunt nog steeds bellen, 0800-1121, als u um, mee wilt praten over de poëzie. Misschien heeft u zelf iets gemaakt, wil u het voordragen? Of heeft u een, um, een literaire held uh, waarvan u werk wilt voordragen? Of misschien wil u het vragen aan Henk Esther, dichter, prijswinnend en debuterend. Dichter op 60 jaar geleefd, die hier nog steeds bij ons in de studio is. Um, Henk, ik ga jou gewoon maar weer vragen om iets voor te lezen, als je het goed vindt. Ik wil nog eens terugkomen op de ernst waar je aan het begin van het programma over had. Ook een thema dat terugkomt in je werk. Um, ik zou zeggen, um, ja. lees voor en dan kunnen we daarna ja. weer op verder. Dat is angst voor ernst. Ik vind het afschuwelijk, die angst voor ernst. Kees Vens op weg naar het schavot. In de afschuurlijke, allesbeheersende leukcultuur... blijft men om elkaar lachen en alles licht maken en weglachen. Bestaat angst voor Ernst? Een leukcultuur wil altijd meer leuk in minder tijd. Zij is een op hol ritueel. Gezellig klinkende woorden klonteren samen. De zinnen missen niets. Alles wat gebeurt op de werkvloer van de natuur wordt binnengehaald. Lachende spechten, huilende wolven, kraaiende hanen. Leuk tolt rond in ratelende zinnen en zwelgt in schoonheid. Angst? Verbanning naar het land van tering en tyfus is nodig, concludeert Vens. De leukcultuur schrikt daar niet van. Zij laat niets onbesproken. Tering en tyfus, grofheid en geweld, lijden en terreur... zijn allang het land van leuk binnengetrokken. Ernst? Ernst verzin je niet. Ernst komt als een dief in de nacht en slaat elke zin met stomheid. Ernst verbijsterd. Ernst is de frontale botsing tussen het land van teringen en tyfus... en de constructie ervan. Ernst is het lek in de constructie, de herinnering. De leuk cultuur moet sidderen bij de gedachten. Maar niemand siddert. Er bestaat geen angst. Leuk is feest, geen herdenking. Je houdt van luisteren... Je houdt van ernst en dan woon je in Nederland in 2013. Rijmt dat een beetje? Niet altijd, nee. nee. En hoe wapen je je daartegen? Door op een volkomen eigen manier uh, in het leven te staan, denk ik. En... Kijk, ik, ik eh, lees heel vaak Lucebert als ik schrijf vanwege zijn prachtige beelden en, en, en, en, en poëzie. Maar Lucebert is iemand die uiteindelijk is een poëzie daar tegenaan liep. En, en eh, met zijn poëzie de, ontdekte dat hij de wereld niet kon veranderen. En dat vond Lucebert vreselijk en heeft dus... Ja, hij is eigenlijk opgehouden met dichten. Dat heeft volgens mij ook twintig jaar geduurd. Hij heeft, dacht ik, nog wel iets geschreven. Maar toch, hij zegt in één interview dat hij ooit gegeven heeft... Uh, dat hij uh, toch erg teleurgesteld uh, was. En ja, ik moet zeggen, ik, ik moet er wel vaak aan denken. Maar ik, ik ben dat niet. Ik ben niet teleurgesteld. Want de poëzie kan de werkelijkheid helemaal niet veranderen. De poëzie bezit... Die macht helemaal niet. De poëzie breidt de werkelijkheid uit. Ontvouwt die werkelijkheid. Laat juist die werkelijkheid op andere manieren zien. En ik heb helemaal niet de pretentie om iets te veranderen. Ik wil helemaal niets veranderen. Ik wil laten zien wat er is. Wat ik hoor. Wat ik. Hè, dus ja. En dat geeft mij een intense vreugde juist. Die lyricus in mij die, uh, die uh, raakt helemaal niet uitgepraat of uitgeschreven... omdat de wereld barst van de ellende. Want dat dat zo is, is een feit. Dat, dat is verschrikkelijk. Vroeger had ik daar ook heel erg veel last van. Ik ben nog uit de tijd van de Vietnamoorlog. En ik vond het verschrikkelijk. Je beelden op de televisie dat je mensen brandend uit die hutten zag komen. Ik, ik, ik kon daar helemaal niet tegen. Toch is die Lyricus in mij niet vermoord. En bestaat die. Maar er dat... zullen toch ook andere mensen zijn... Uh, zoals bijvoorbeeld Ramsey Nasser... het dichterschap des Vaderlands heeft ingevuld... die wel degelijk ja. politiek ja. bewogen was en ja. ook wel gehoord werd. Ja. ja. Het kan wel. Ja. Ja, maar heeft dat met poëzie te maken? Of is politiek is per definitie niet poëtisch? Nou, ik vind politiek niet zo poëtisch, nee. Ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik heb daar. Ik, ik zou dat niet weten. Ik, ik heb in ieder geval in mijn werk uh, gaat het niet over politiek. Uh, maar het gaat wel over alles uh, waar ook de politiek zich uh, mee bezighoudt. Dat wel, namelijk die werkelijkheid. Ik kijk op een bepaalde manier naar die werkelijkheid. En het, het is, uh, de, mijn hele bundel is één groot avontuur om die werkelijkheid te leren kennen. En om een mede vorm te geven op mijn manier, maar niet op een politieke manier, maar ja. Om... Laten we wel nog, nog even teruggaan naar die ernst. Want de, de, um... Kunnen wij in dit land ernstig zijn? Beheersen we dat? Nou, als je Kees Fans die ik uh, ook uh, heel hoog uh, had zitten altijd. En, en las en bewonderde en ook heel, heel goed vond spreken, uh, die, die heeft dus dat boekje geschreven waar ik net uh, uit citeerde ook. Uh, die, had daar dus, uh, ja, die stoorde zich mateloos aan die leukcultuur waarin we leven. En dat, dat is ook zo. Dat is inderdaad zo. Uh, je hoeft de televisie maar aan te zetten. Daar kijk ik eigenlijk al helemaal nooit meer naar. Want uh, ik, ik, ik ben bijna helemaal van vervreemd van dat apparaat. Want... Uh, dat is volgens mij alleen maar een leuke cultuur. Is het Nederlands of is het iets internationaals nou, van deze dat, tijd? Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ja, het zal ongetwijfeld iets van deze tijd zijn, maar ja, daar zeg je ook niets mee. Uh, het, uh, het zal uh, voor een deel ook wel van alle tijden zijn. Maar ik vind het wel ontzettend jammer dat je niet veel meer uh, fantastische documentaires heb Bijvoorbeeld uh, van Sherry Duins, dergelijke documenten. We hebben notabene Sherry Duins is een fenomenale uh, filmer, uh, documentairemaker. Wanneer zien we hem nou? Zo'n portret van Armando, dat vind, dat vind ik ongelooflijk waardevol voor onze cultuur. Maar wanneer zien we dat? Je, dit gedicht wat je net voordroeg heet Angst voor Ernst. Ja. Um, waarom zijn we dan zo bang daarvoor? Ja, dat, zei, is over, dat zijn de woorden van, van Kees Fens. Uh, en in, in de ogen van Kees Fens zijn we daar kennelijk bang voor. En, en vieren we allemaal die leuk cultuur. Ik weet niet of men daar bang voor is. Dat durf ik niet zo te zeggen. Ik zie alleen wel dat uh, de manier... Ja, hoewel, ik, ik vind dat erg moeilijk. Je, je... Volgens mij dus zijn de... wij daar gewoon helemaal niet goed in als land. Nee, misschien niet. Uh, de, kijk, als je weet hoe er gereageerd wordt op uh, iemand zoals ik... zoals ik in het leven sta, in mijn hele leven toch intens zoekend naar de woorden... zoals ik die dan nu geformuleerd heb, dan heb je niet veel vrienden. Dat, dat, die vind je niet uh, als je alleen, zoals ik in de jaren tachtig, uh, op de steenweg zat boven een tassenzaak te schrijven terwijl je afgestudeerd bent en uh, goed inkomen zou kunnen verdienen. Maar dat, dat had ik niet. Nee, ik verdiepte me in zeg maar, die leuk cultuur om het met Kees Vens te zeggen. Nou, daar maak je geen vrienden mee. Dat vindt men vreemd. Dat, dat, uh, je, hebt een, je moet een baan nemen en je moet geld verdienen en je moet meedoen. Ik deed niet mee, uh, omdat je afstand neemt en, en luistert en kijkt. Vooral niet ongezellig doen, dichter. Ja. <laughs> We gaan nog eens even kijken uh, of, er nog, of er nog meer dichters in de nacht zijn. nacht. Wie heb ik aan de telefoon? Hallo. Hallo, met wie spreek ik? Uh, ik spreek met dichter Daas Kuks. uit dichter... de omgeving van Bakken oorspronkelijk. En is dat jouw... Uh, uh, hoe is dat jouw... Uh, artiestennaam? Jou ja. pseudoniem? Das... Ja, is een pseudoniem, ja. Pseudoniem. Kuks. Ja. ja. En waar staat dat voor? Uh, nou, dat je netjes met twee woorden moet spreken natuurlijk, hè. Ja, maar betekent dat... Wacht even, voor dan... je bent mij nu even kwijt. Nou, het twee, twee, je kunt verschillende uitleggen geven. Ja. Uh, daar betekent uh, daar, mm -hmm. uh, dat je ergens op wijst. Ja. En, en skuks, dat is het, uh, het komische deel. Dus ik maak twee soorten werk, zeg maar. Dus het, het is vaak komisch bedoeld, maar ik maak ook bloedserieuze dingen. Uh, ik geloof dat uh, Henk Esther in het verleden ook uh, heel veel essays heeft geschreven over serieuze zaken. Mm -hmm. Nou, Ik maak ook uh, heel uh, serieuze gedichten over China bijvoorbeeld. Dus zowel de leuke cultuur uh, als de ernst komt in jouw werk uh, naar voren. Ja, wat, wa, de... wat maak je, uh, Daas Kuks, zowel? Uh, Zou je iets kunnen voordragen, ja. misschien? Nou, ik, ik, ik, ik, ik zal aan Henk de keus laten of hij een leuk gedicht wil horen of een serieus. Serieus, graag. Serieus? Nou, ja. er komt hier eentje. Titel: Gestolen waarheden. Vrijheid. Hangt in onze boom. Vrijheid ligt in de winkel. Bij mijn zus klopt een vreemd hart. Kerstlampjes gemaakt in de kampen, kleding in de schappen, een geoogst Chinees orgaan. Wij kopen alles. Wij zijn heden vrij ons te gedragen als slavendrijvers op herhaling, als helers, als mensenrechters uit de VOC-tijd. De beulen te Beijing lachen in hun vuistje, getooid met injectienaald en scalpel. Hand in hand, kameraden. Ja, dat valt absoluut in de categorie ernstig. Ja, ja. Um, helaas. En um, ben jij uh, voltijds dichter of, of uh, combineer je dat ook met een, met een andere professie? Uh, nou, ik, ik heb eigenlijk drie soorten banen. Dichter dat doe ik... Uh, ik heb in het verleden wel eens wat geld mee verdiend, maar dat was me incidenteel. Ja, ja, ja. Uh, ja dus ik... Uh, en dus heb je wel eens wat af... uitgegeven als je zo het verhaal van, van Henk hoort? Inspireert dat? Zeker, zeker. Ja? Want ik ben 56 en uh, nou, dit gedicht wat ik net voorlas, dat, dat, heeft in een boekje, dat staat in een boekje... De Vrede van Den Haag, deel 2. Ja. Het zijn allemaal Haagse dichters uh, over de vrede, zeg maar. Ja. Dus dat is het eerst dat er uh, echt een, uh, een selectie was gemaakt... en dat het gedicht van mij uh, wat serieuzer in een boekvorm uh, terecht kwam, zeg maar. Ja, ja. Uh, maar zeker als je dat verhaal hoort, dan denk ik... ja, uh, als je op zijn 60 pas debuteert, nou ja. dan... Uh, je hebt nog even Daas Kuks voordat je voor je grote doorbraak. Wat, ja. Dat, dat ja. moet toch goed nieuws zijn. Ik wil ja. je in ieder geval bedanken uh, dat je hebt opgebeld... en dat je wat hebt voorgedragen. Ik wens je een hele okay. goede nacht. En de goed aan uh, Henk in de Karstieke marduinen. Ja, dank je wel. <laughs> Heel goed, goeiedacht. Okay. Um, je hebt meer muziek meegenomen, uh, uh, Henk. Ook uh, een van je andere kunstenaars, helden, Simeon ten Holt, als ik het goed heb. Ja, zeker. <coughs> dat uh, Simeon ten Holt, uh, dat is wel een aardig verhaal. Want ik ging in de jaren tachtig veel naar witte concerten... in het uh, muziekcentrum Vredeburg in Utrecht... En dat was op zondagavond, die waren gratis en vooral experimentele muziek. En er was toen het kante Ostinato, en dat zou uh, zich moeten afspelen in de kleine zaal. Maar het waren vier vleugels en dat lukte ze toch niet. Dus toen ging ik naar de grote zaal. Ik geloof dat ik daar met nog geen tien man in de grote zaal zat... te luisteren naar het kante Ostinato... Um, ik, heb, ik, ik was laaiend enthousiast. Dat was voor mij een geweldige muziek die me inspireerde. Um, ik heb Simon ten Holt gebeld. Want er, er, er waren helemaal geen toeschouwers. En, want ik had begrepen dat er een plaatopname gemaakt zou worden. Nou, dat, die was niet goed geslaagd. Zou opnieuw gemaakt moeten worden. Maar in ieder geval... Eén, twee jaar later was dat wel zo. En ik was ook uitgenodigd in Bergen, een heel klein clubje... Uh, de presentatie van uh, uh, het canto Ostinato op plaat. Het is onvoorstelbaar hoe die muziek is geëxplodeerd... Uh, tot ook verbijsting van Simeon ten Holt. Die overigens dan, uh, is overleden inmiddels. Maar toch, hij, hij, hij, was, hij was heel dubbel daarin. Uh, want hij heeft zo ontzettend veel meer mooie dingen geschreven. Maar iedereen kent alleen maar het Kanto Ostinato. En uh, ik, ik moet ook zeggen, ik ben na een aantal jaren... nog eens een keer in Vredeburg geweest met Kanto Ostinato. Er kon werkelijk geen mens meer in. Het was afgeladen. Hij zat dus heel strak in zo'n stoeltje. Niks voor mij, want ik, ik ging altijd helemaal naar boven en dan ging ik lopen. Ik, ik, ik wil helemaal niet zitten bij muziek. Ik wil lopen. Uh, maar het, het, het is ongelooflijk hoe het Kant of Sinato, kijk ook op YouTube... het is werkelijk overal ter wereld wordt dat wel uitgevoerd. Het is enorm. Thank you. luisterde uh, naar het interlude van um, Simeon ten Holt. Radio 1 Casa Luna Nathan Vecht, meegenomen door mijn gast Henk Esther. Um, we gaan, we gaan um, doordichten, Henk, tot we erbij neervallen. <lacht> um, volgende gedicht, wat uh, ik je gevraagd heb voor te dragen, het Stilte Coupe. Wil je daar nog iets over? Voorafgaand bij vertellen of gaan we gewoon niks duiden en luisteren? Of zit hier meer aan vast? Het mag helemaal niet natuurlijk duiden, maar voor deze keer zal ik dan zeggen... dat deze bezetting uh, een stuk is van Oestvolske, ja, En dat heet Dies Irae, de dag des oordeels. Bezetting. Piano, acht contrabassen en houten kist. Wie een steen wil spreken, moet verreizen. We nemen even gepaste stilte om, om dit allemaal tot ons te laten komen. En, en schakelen dan door, want zo zijn we ook weer, naar mevrouw Roos. Goedenacht, mevrouw Roos. Ja, he, uh, mijn naam is Nathan ik, uh, en uh, bij mij aan tafel zint, zit de dichter Henk Ester. Ja, eerst wil ik het bedanken voor wat u uh, voor het uh, gebracht hebt vanavond. Ik heb ervan genoten. Nou, graag ik gedaan. Ik nog even één gedichtje wat ik hier heb, maar ik heb honderden. U heeft honderden gedichten? Ja. Hoe zit ik dat heb dan? Al geschreven en toen mijn man is overleden, toen heb ik dat ineens gekregen. Okay. Op allerlei gebieden en er zijn enkele mensen die dat uh, gevraagd hebben om uh, dingen van mij te lezen die zeggen nee. joh waarvoor doe je niks mee maar ik ben dan zo oud en ik heb een oh. hand die niet zo best mee gaat dat is uh... maar mevrouw Roos nadat uw man uh, is ja, overleden is heeft gedicht... u heeft u een heeft u bent u in een schriftje gedichten gaan maken ja slapeloosheid gaan leiden. Ja. En dan moest ik schrijven of ik wil of niet. Dat werd gewoon, zeg maar, een soort in me gezegd... dat ik dat moest doen. Dat hoorde u van binnen? Dat hoorde ik van binnen, ja. En ja. dan dacht ik ook, ook nou, als ik gaan liggen... ik ben moe, ik had veel meegemaakt... want het gebeurde op kerstmis dat mijn man overleed... en mijn dochter kreeg een shock... Die is daarna uh, zes jaar de stem kwijt geweest, dus ik zat in een ja. hele moeilijke periode. Ja, en hielp het, hielp het om, te, om te schrijven? K knapte u daarvan op? Ja, dat, dat, dat ging vanzelf in de nacht. Ja, ja. Maar als u, als u dan s'nachts geschreven had, voelde u zich daarna ja, ietsje beter? Nee, toen ik pas gaan liggen en slapen. Ja, ja. Ik was daar nou net... Als je niet in God gelooft, zou je in God geloven dat het tegen me gezegd werd dat ik dat moest opschrijven. Ja. En tot mijn grote verbijstering, ik las het nooit na soms. En als ik het als morgens las, was het altijd in dichtvorm. En dan heb Goh. ik gezegd, normaal, dus ik heb verschillende mensen. Ik, ik ga er niet mee te koop lopen, want het is nee. al zoveel jaar geleden. Ja. Maar die zeggen, joh, doe je daar niet iets mee? Maar ja. ik kan het ook niet aan mijn kinderen vragen, want er zijn gevoelige dingen bij je, omdat ja. het toen gebeurd is. Snap ik, ja. Maar ik zal er niet zo lang ophouden. Want nee, heeft... maar, maar mag ik u vragen, mevrouw Roos, om, om eens zo'n gedicht, gedichtje met ons te delen? Ja hoor, ja? alstublieft. Wij luisteren. Alle zielen, de ziel, is moeilijk. Schrijven. Wat zal er van overblijven? Als het stoffelijk is vergaan, blijft de ziel altijd bestaan. Hij zal worden getaxeerd hoe hij altijd heeft gefunctioneerd. Wees er zijn op in het leven. Hij zal even voortbestaan in het goddelijk rijk voor de eeuwigheid. Geld voor miljoenen wezens op aarde voor onschatbare waarden. Was het. Wat mooi. Dat ik mooi. Ja, zeer. En, um, Dank u wel. Denkt u dat, dat de ziel altijd voortleeft? Ja. En, en, en denkt u ik dat... Ik ben wel gelovig. Ik ga nooit naar een kerk. Daar heb ik ja. nooit geen tijd voor gehad. Ik heb mijn leven lang zo keihard moeten werken. Ja. Maar ik geloof wel. En dat, en dat zielen elkaar na de dood dan weer ontmoeten? Ja, zoiets. Want ik heb ook een... Uh, toen mijn oudste dochter geboren is... Toen... Uh, ben ik uitgetreden ben ik boven mijn lichaam met mijn eigen bevallingen gezien. Dus oh. is voor mij dan dus wel de reden ja. om te geloven dat er iets bestaat. Ja. Mevrouw Roos, ik dank u hartelijk voor uw gedicht dat u met ons hebt willen delen. En ik nou, wens u een, een hele goede nacht. Sorry dat ik interroeer, maar dat, ik kijk naar de tijd voor u. Uh, die mevrouw heb ik aan de lijn gehad, die het een en ander weet hoe of wat, wat ik er verteld heb. Ja. Ik hoop dat u er misschien eventueel voor mij iets uh, kan in dat u iemand vindt die het voor mij bij elkaar kan... Uh, ik, ik, uh, ik geloof dat u het heeft over uh, Lisette die bij ons de regie doet... en dat, uh, dat gaan we na afloop meteen even bespreken, ja, want zij weet ik meer. Ik weet, weet nog niet meer precies meer, waar u nu het nu over heeft. Klopt, meneer, en uh, u zit met de tijd. Ja. Maar ik heb haar het een en ander verteld... dat ik het ook niet aan mijn kinderen kan vragen... Ja omdat er heel veel uh, gevoelige dingen bij zijn. Ik en niet ons. om te huilen, hoor. Want we nee. zitten voor, over bloemen, over mensen, over ja. dieren. Uh, allerlei verschillende. Uh, uh, het is heel raar dat ik allerlei verschillende ja. dingen heb... Uh, tot gedicht kunnen brengen. Dank Mevrouw Roos, ik, ik, het spijt me dat ik u moet onderbreken... want wij gaan richting het nieuws van twee uur. En ik ja. moet nog, maar ik wil u bedanken en ik, ik ga na afloop met de regisseurs ja. even overheen. Alsjeblieft, graag. Dank u wel en een hele goede nacht. Dag. Oké, okay, dank u. Dag. Um, en de klok tikt inderdaad weg. Um, Henk, Esther, ik stel voor dat wij deze bijzondere twee uur gaan afsluiten... Um, met een gedicht wat jij nog zometeen voor gaat dragen. Uh, en dat wij daarna dan in één klap doorgaan met de muziek... Die, waar we met de woorden misschien wel niet tegen op kunnen. Zeker. Het erbarmen die uh, ja. heb je meegenomen. Um, ik wil je danken voor je komst hier naartoe. Uh, ik hoop um, dat je nu aan het, op 60 jaar leeftijd aan het begin van een bloeiende carrière staat, waar wij mogen meelezen wat er in jou omgaat. Um, veel dank, dank en veel geluk. En um, tot slot het woord aan jou en daarna aan Bach. Huiver. Voor alles wat van asfalt onder de zon huivert voor eentonigheid. Voor de herinnering aan het lage licht dat de weg streelt... waar langs sluier de stenen dansen. Voor alles wat van asfalt onder de zon... de weg effend voor grootstedelijk dijnen de van glimmende en het vierkant dat het zwart te binnen schiet... Voor alles wat van asfalt onder de zon... de weg baant voor been en donker bakkeliet, liet... schedels briljant getooid in drommen voor stil leven. Voor alles wat van asfalt onder de zon huivert voor eentonigheid. Voor gebronsde gelaten golvend op de Rijnplaats... de door tongen verwaaide woorddans, de honingvogel. Voor u... Godin, voor u hebben dichters in hun naïeve lichtheid gepreveld, vergeten in graniet gehakt, gefijns de trots in staal geslagen en van alle resten het zwijgen in de week gelegd.